De prijzen staan onder druk en veel vissers varen daarom niet uit. Het Europees Octrooibureau verleent geen patent meer op plantproducten en eigenschappen die zijn ontstaan uit klassieke kweektechnieken, zoals kruising. De wetgeving was verkeerd geïnterpreteerd door de Europese Commissie, waardoor het leek dat bedrijven zich varianten van groente- en fruitsoorten konden toe-eigenen met behulp van een patent. Onder meer het Europees Parlement en landbouworganisaties hebben zich daartegen verzet. En dus met succes. Het CBR heeft in de eerste vier dagen dat er weer rijexamens konden worden aangevraagd... ...80.000 boekingen binnengekregen. Dat zijn er tien keer zoveel als normaal. Door de coronacrisis moest het CBR de afgelopen twee maanden ongeveer 300.000 examens annuleren.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 Sometimes dumbling over stones We told each other that we would call this all our own And all the places, no limitations And you were there, so beautiful I cannot